Zeilster Marit Bouwmeester krijgt dit jaar de Conny van Rietschoten trofee... de belangrijkste zeilprijs van Nederland. Bouwmeester was de afgelopen zomer oppermachtig... in de pre-Olympische wedstrijden in de laserariaalklasse. Ze veroverde ook de wereldbeker. De 16-jarige solo Laura Dekker was ook genomineerd. solo Lucas Greuder ook. Maar die vroeg de jury zijn nominatie in te trekken... toen hij hoorde dat Dekker ook was genomineerd. Hij wilde niet dat zijn prestaties met die van haar zouden worden vergeleken. Het weer mistig, het is 2 tot 6 graden. Overdag veel bewolking, dan wordt het maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800 1121 is de beste manier om de Nachtzuster te bereiken. Mailen kan ook Nachtzuster, Apenstaartje, omroepmax.nl. En uh, twitteren kan via Apenstaartje, Nachtzuster. Uh, chatten kan ook tijdens dit programma en de chat die vind je via www.nachtzuster.net. Eigenlijk zijn er geen vragen die openstaan. Uh, dus dat betekent dat je van harte welkom bent om vragen door te geven via 0800 1121. Uh, Maar de vraag over de drop lijkt mij meer dan beantwoord. En de vraag van Joop over de bank zou nog uh, commentaar kunnen gebruiken... als je er nog iets over wil zeggen, mag het. Maar volgens mij is ook die vraag wel beantwoord. Ruimte genoeg dus voor nieuwe vragen. Ja, tenzij je nog iets wil zeggen over drop... En Luchtvochtigheid misschien. 0800-1121. Collins. En in the air tonight. Martin, nacht. Ja, nacht, Astrid. Uh, oh. Met Martin inderdaad. Uh, ik heb een uh, vraag waar je denk ik wel uh, het vogel over kan breken. Oh. <laughs> Nederlands althans. <laughs> Dat ging over de zwaan. Ja. Uh, de vogel. Ik ben was uh, bezig met een uh, schilderij uh, met een zwaan erop. Oh. Zo doende de vraag eigenlijk de hele week al op. Want het is eigenlijk best wel een bijzondere vogel, uh, kwam ik al achter uh, deze week. Ja. In die zin dat het dan een beschermde diersoort uh, is. En uh, dat er dan die beesten nog wel uh, gekweekt worden, las ik dan in Nederland. Of uh, ge ge gehoed worden uh, op, op, op twee plekken in Nederland. Gehoed? Uh, ja, dat noem je dan een zwanenhoederij. Oh, um, ja. echt waar? Ja, en een hoederij. Oh. Uh, ja, dus oh nou, om dan maar eens even de stok uh, zo gezegd in het hoenderhok te gooien. <laughs> in het hoedershok uh, was, te gooien, ja. Ja, ja <laughs> gewoon uh, iets van een eendachtige. <laughs> maar uh, van die beesten die, die, uh, zijn dan beschermd. Maar ik las dan dat die dingen wel in Frankrijk uh, genuttigd worden. Zwanen? Uh, genuttigd worden. Ja. O, oh. ja ja, dus het was een, dat uh, wel heel interessant. Er was een, een stukje over te lezen, ook inderdaad op de computer dan uh, dat het uh, door de adel wel veel gedaan werd en dat het erg lekker uh, was en dat dat in Litouwen, in Rusland, of, in die hoek ook nog wel eens uh, illegaal gedaan wordt. Uh, maar nou, schijnt dus dat er in uh, Nederland dus ook uh, nog steeds al dat uh, een organisatie is. Uh, dat zijn de Zwane Broeders. Die zitten in Den Bosch. ...en die hebben het gebruik één keer per jaar een zwaan te nuttigen. <lacht> uh, nou ja. Dus ik vroeg me af van, hé, hey, en dat is eigenlijk dan de vraag... ...afgezien van die arme zwaan die gegeten wordt uh, als zijn de beschermde diersoorten in Nederland... ...zijn er in Nederland andere diersoorten die, uh, dat is eigenlijk de vraag... ...zijn er in Nederland andere diersoorten die eigenlijk beschermd zijn, maar wel uh, gegeten worden? En dat is een beetje een bizarre vraag. Ja, het is, het is een beetje de tegenstrijdig. De maar je ja. op ja. een schilderij zetten. Dat wordt eigenlijk een. Wauw. Dat is dus enige op het schilderij nog. Maar ik dacht, ik vergezel maar eens wat van de andere diertjes om me heen. Die uh, een beetje hetzelfde lot uh, beschoeid zijn, gaan we zeggen. Dus, dus dan wordt nou het toch. een schilderij met dieren die beschermd zijn, maar toch gegeten worden. Dat is wel bijzonder. Ja, zoiets als een, uh, een panda, inderdaad. Die dan toch uh, in het land verderop. Uh, omdat dan in Frankrijk. worden ze nog gegeten stonden? Maar of dat dan daar legaal is of illegaal, weet ik ook niet. Hmm. Uh, maar wat ja, wordt er nou in Frankrijk? wordt een beetje bizar. Wordt in Frankrijk panda's gegeten? Nee, maar is oh. waarom dus nog. We ja, precies. Even ja, dat is een beschermd diersoort genoemd. Ja, nee, maar even, even als zijn beschermd diersoort, zijn, als vergelijking kunnen maken. Nou, we nemen de panda. We zijn er zuinig op. Je zou kunnen zeggen, in een dierentuin, uh, in een andere situatie, kweken we hem op en, en, en uh, zetten we er zelfs een soort beschermprogramma omheen. Als zijn de, in hè, er in dierentuinen, een uitstervende ja. diersoorten, anders ben je niet beschermd. Maar dan word je wel inderdaad, uh, ja, misschien als, als ze het, een natuurlijke doodsterven, dat ze dan wel opgegeten mogen worden, of zoiets. Of ja. dat ze inderdaad dan wel uh, gekweekt worden, maar dat, dat, dat ze dan wel naar een ander land ge, gebracht mogen worden... ...waar dan alsnog misschien uh, dat niet verboden is. Dus Frankrijk hmm. in dit geval. zo oh, raar. Ja. ik denk er zou toch nog... Uh, is dat dan het enige dier in Nederland wat, dat, uh, wat, wat dan uh, aan de ene kant beschermd is... ...aan de andere kant gekweekt wordt om te, gegeten te worden? Of ja, ben ik er nou, uh, ja, ik zat dan nog aan het vissen te denken. Vissen worden mogelijk. Uh, ja, in het wild uh, mag je ze dan, ja, een paling die mag misschien wel uh, is beschermd in de natuur. Maar je mag hem misschien wel gekweekt eten dan, of zoiets. Hmm. Uh, dat is toch een beetje met elkaar in tegenstelling, dacht ik dan ook. Want wat op, dat is, er waren maar twee bedrijven. En het stond ook nog dat er één bedrijf van die, uh, van die twee uh, laatste controleerd was. En dat ze de vergunning niet klopte En dat ze daardoor eigenlijk uh, illegaal ook zelfs bezig waren. Dus er is er, uh, of zelfs nog één een zwanenkwekerij in Nederland... Ja, die die dingen voor mensen die dat lekker vinden waarschijnlijk dan... Uh, uh, uh, ja, uh, Ik exporteren. had er nog nooit van gehoord. Ik heb het ook nog nooit nee. in de aanbieding uh, bij de supermarkt je zien liggen. Het is dus nou, waarschijnlijk niet dat de mensen van, uh, van de adel en het koninklijk huis die dingen dus één nee. keer in het jaar nuttig. Dat is nee. ook uh, raar, hè? ja. Misschien, dat is dan, dan kan je nog zeggen, oude traditie. Maar ik vraag me dan wel af van inderdaad, hebben die dan, ja, dan heeft misschien, die, of, of doen ze dat onder wel niet meer hoor. Dat ze dat misschien. Ja, ik beetje, kan het me haast niet voorstellen. Kun jij het je voorstellen dat ze dan ochtends uh, opstaan en zeggen. Ach, ja, vandaag is de dag dat we met z'n allen zwaan gaan eten. Ja, in Den Bos bij de zwanenbroeders. Uh, ja. Dat is een, een bepaalde datum wordt dat ook nou, heeft iets te maken met uh, Maria en de rooms katholieke kerk. Oh. Uh, ja, uh, Jeroen Bos, een beroemde schilder. Ja. Hij uh, uh, was ook lid van de Zwanenbroeders. Uh, dat is een hele oude tijd natuurlijk. En, uh, ik, ik herinner me dat jaren geleden op Wikipedia... Uh, is las over iets. En er stond inderdaad ook van, uh, van de zwanenbroeders dat er een zwaan uh, gegeten werd, één keer in het jaar. En nou stond er nu alleen nog op Wikipedia, stond niks dat er een zwaan genuttigd werd. Er stond alleen er werd één keer, wordt nu één keer per jaar een maaltijd genuttigd. <laughs> dus dat, dat, dat pikante feit is dan in de jaren eruit gehaald. Of, of, of uh, zoiets van... Uh, of ze schrijven dat dat niet meer op dat wel het, het niet zwaan is. Meer gedaan. Ja. ja, dat is misschien uit de gratie. Uh, of dat, dus. en, en Europees gezien, hè, van hoe, hoe zit dat dan? Van hoe kan dat beest hier wel gekweekt worden en daar gegeten worden, of is dat uh, helemaal uh, in, uh, ongebruikelijk ook in Frankrijk en wordt dat misschien uh, dat de adel misschien nog illegaal wel eens een, uh, een zwaantje bakt of zoiets? Of het wordt omdat gedoogd, het zwanen gedoogd? Ja, ja, ja. Dus Beleid. Uh, dat, dat, dat, uh, uh, ja, toch apart hè, dat je dan het ene, aan de ene deur dan de dieren uh, koestert, omdat het dan toch uh, ja, mooie dieren en er zijn er niet zoveel meer dat er altijd die liefhebbers zijn die dat dan uh, toch graag nuttigen. Ja. Nou, ik ben ook wel benieuwd hoe Zwaan smaakt. Ja, dat was dan nog ook iets, ja, dat, dat, dat, dat schijnt gewoon echt erg lekker, en ook als pauw, ja, ja een pauw werd dan ook bij de Aval genuttigd, maar ja, ik zie je... ook nog niet zo snel op mijn bordje liggen, maar... Nee? En dan <laughs> zit je op die veren te kauwen. Ja, ja, best lekker misschien, <laughs> maar uh... <laughs> <Pauwe> <laughs> ik ogen, weet het ook niet, ja. ja hoe smaakt? Dat zou wel in de buurt van Kip zijn. Het zou leuk zijn als er iemand reageert die, heeft, die, kan, uh, die het kan melden. Inderdaad. Hoe, ja. uh, hoe smaakt zo'n zwaantje? Ja. Ja. Nou, dan zeg ik gewoon weer 0800-1121. En als er nou, nou niks komt, dan uh, wordt het een uh, schilderij van alleen de zwaan. Dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan uh, houden we het daarbij. Ik schilder er nog graag wel wat uh, diertjes omheen. Dus... Uh, ik dacht ik zit zelf in de, heel erg in de, aan een paling te denken Want een paling lijkt me ook wel eens een diertje wat niet meer gegeten mag worden omdat hij beschermd is maar als je hem gaat kweken dus want kweken ja wat is dan, dan, dan is die tam hè je zou kunnen zeggen een tamme zwaan of een tamme tamme vis mag je dan wel eten of zoiets terwijl die dan in de vrije natuur Beschermd is. Ik weet niet, misschien is het zo dat paling beschermd is, maar wij aten vroeger, of, volgens mij at mijn moeder gewoon met, echt met regelmaat. Paling was dat heel gewoon. Jawel, maar dat was ook erg lekker. Uh, mensen aten ook graag. Uh, ja. Maar dat is, ja, dat is natuurlijk met, met de vervuiling uh, een, dat is echt een zeldzaamheid geworden. Want, want die beestjes die, uh, die kunnen niet, niet meer in al die sluisjes en al die uh, vervuilde wateren. Uh, uh, dat is nog een heel ander verhaal, die paling. Dat is ja. helemaal bijzonder. Die legt hele afstanden af. Dus dat is inderdaad wel... Uh, ja, ja, dat is een voorbeeld wat ik waarvan weet. Van, hey, dat, dat die, terwijl ik weet nog wel, er wordt wel nog paling op de markt geleverd. Maar dat is dan kan je altijd met zekerheid zeggen, behalve dan de gestroopte, de illegale verkregen. Maar dat is dan wel gekweekte paling. Dus. Ja. Maar ja, je zou zeggen, zet die gekweekte paling dan in de natuur uit en dan heb je weer... Uh, je, daar ja, maar ja, daar zijn ook, dan dus zijn. de omstandigheden niet goed genoeg. Dus dan gaan ze ook dood. Alsnog, uh, ja. Ja, ja. Nou ja, ja, ik, nou ja. Uh, wie weet, zijn er nog meer dieren voor je schilderij? Dus ik zeg 0800-1121. Dus, uh, ja. Wie nou weet? Ja, een beetje een symbolische vraag, misschien, maar dat is een beetje een nadenken. Het is helemaal een... geen symbolische vraag, het is gewoon een vraag. Ja, ja ik vond het. Ik, ik, ik, ja, ik, ik, ik zat eigenlijk de hele week aan een beetje te puzzelen van, nou ja, die paling en zwaan. Maar ja, uh, nee, nou, eigenlijk ongebruikelijk. Dus er zijn niet veel dieren waar we dat mee doen, uh, geloof ik. Nee. Uh, aan de ene kant uh, zorgen dus dat ze. Uh, in stand blijven en aan de andere kant er nog aan knabbelen. <laughs> ja. Dat de huidelijke. Nou, ja, ik ben benieuwd of er nog iemand iets over kan vertellen. Ik, ik doe mijn best ja, weer, Martin. Wel. Dankjewel voor de vraag. Oké, okay. ja, fijne, fijne nacht ook nog. Ja, hetzelfde. Ja. Ja. Dag. Ja, ja, ja, we blijven allemaal wakker nog. <laughs> Gelukkig. Dag, Martin. Marieke. Hoi. Hallo. Nou, ik krijg van mij een antwoord, want ik eet geen dieren. Dus... Eet jij helemaal nooit dieren? Nou, vroeger wel. Oh. Vis. En ik eet nu heel af en toe... Vis. En wat voor vis eet je dan, als je vis eet? Eh, uh, tilapa. Oh ja. Omdat dat gewoon het meest zuiver is wat er uh, oh. in vissen bestaat. Er zit uh, helemaal geen rotzeer en die, wordt, uh, die is ontiegelijk zuiver. Oké. Okay. Nou, weer wat geleerd. Er stond vandaag een stukje in de krant dat, uh, dat er schipholgans, die ganzen die op schiphol vliegen, dat ja. daar kroketten van gemaakt zijn. Gansen kroketten, ja? Ja, ganskrokken. Oh. GELACH <laughs> En die, die worden in die restaurants rondom Schiphol binnenkort geserveerd. Nee. het nou, wordt steeds gekker echt. En dan vraag ik me af of dat nou verkoopt, ganzenkroket. Nou, ik denk, ik denk het niet. Maar hier in Utrecht is een restaurant in het griftpark. En daar heb ik afscheid genomen toen ik bij het ziekenhuis wegging. En er stond krokodillenvlees op, uh, op het menu. En oh. uh, uh, nog, nog, nog, nog een ander beestje waarvan ik dacht... Dus dat, uh, toen ik dat zag, toen had ik wel een beetje spijt dat ik daar... Maar ja, er waren veertig <laughs> collega's en, uh, dus, en ze hadden gelukkig ook vegetarisch. Maar dit, er worden de gekste dingen gegeten. Maar ik, ben, ja, ik, ik vind dan altijd zo bijzonder dat ik persoonlijk het heel gewoon vind om kip te eten. Ja. Maar ik moet er niet aan denken om gans te eten. Nee, ja, maar dat, dat, dat, dat zegt ook iedereen. Mijn neef die, die, die, die, was, die ging naar China... En toen zei ik, jongen, denk erom, je gaat geen poezen zitten eten. Nee. En uh, toen, uh, toen kwam je terug. En toen, toen zei ik, heb je, heb je kat of hond gegeten? Want in China eten ze alles wat beweegt. <lacht> Zelfs de overgordijners die bewegen, bij wijze van What? spreken. Wat? De? Die zijn ook in staat om de overgordijnen op te eten. Oh, die de bewegen. overgordijnen. Ik dacht even, je <lacht> zei de overburen. Ja. Nee, maar ze eten alles wat beweegt. Ja. <lacht> ja. En uh, toen zeiden ja, ik heb het wel gegeten, maar... Hij zei dat, dat merk je niks niks van. En hij zei. En uh, wij eten wel. wel uh, waarom, waarom eten wij hier kip? En varken en koe? Dat is ook een levend wezen. En waarom geen kat of een hond? Dat, uh, en ja. die discussies allemaal. Maar, ja, nou ja, dat is natuurlijk, het is natuurlijk. Het is wel een logische discussie. Net het, als dat je uh, wel. En een konijntje dan? Koe of konijn, ja. Of hertje. Ja. Ik heb ook wel eens gegeten, een hertje. Ja. Dat vond ik heel erg. Ja, heb je daar gegeten? Ja, dat was, het was best lekker. Oh. Maar het was, dat was ook inderdaad, net als jij zegt, zo'n omstandigheid. Dat ik op een kerstdiner zat en een biefstukje op mijn bord kreeg. Ja. En dat, uh, dat je het al half op hebt. En dat ze dan zeggen, nou, voor ja. u ligt op een bedje van rucola een, uh, een hettebiefstukje. Ja. En, en dat, dat, dat je dan nog roept, ah, oh, Bambi. Ja. Ja. En nog één ding, een anekdote. Mag dat? Ja hoor. Uh, je had voor heel vroeg uh, bij Bananensplit... Ja. toen uh, in België die die die uh, die uh, ik weet niet hoe ze heette die een beetje een dikke uh, mieke of ik weet niet meer precies hoe ze heette een, een presentator bij bij uh, bij uh, in België, op de televisie. Ja. ja, daar ga je alweer, hè. Want deze vraag moet natuurlijk nu beantwoord worden. Een nee, Belgische. Dat is geen vraag. Ja, nee, het een... is automatisch een vraag geworden nu. Want nee, mensen nee, nee, zitten nu thuis. Oh ja, hoe heet een beetje ook alweer die oh, dikke geprestatrice? nee, laat maar even. En nee. Toen hebben ze met Bananensplit een grapje uitgehaald. Ja. En zij, zij had, um, ze had een menu besteld met kallerscoteletten met en een duif. En toen hadden ze een grap uitgehaald, toen gingen ze met het kalfje het restaurant in. Oh. En toen zei ze, u wilt uh, een kalfslapje en uh, dan gaan we dat beestje zo meteen slachten. En, uh, en toen zei ze, oh, oh nee, oh nee, oh nee. En, en mm -hmm. oh, die bruine oogjes, oh nee, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Ja, maar je hebt een uh, kalfslapje besteld. Ja. Yeah. Nee, nee, dat wil ik niet. En uh, ja, op het laatste zei ze, ja, doe dan toch maar wel, want, want uh, ja... Ik, ik zie het verder niet meer. En toen die duif, ging ze met een levende duif naar de tafel. En toen zei ze, nou, die gaan we zo meteen slachten. Oh. En toen zat ze op de laatste, bij de derde minuut, er was een of andere vis, ging ze ook mee naar binnen. En toen zat ze gewoon te huilen aan de tafel. Yeah. Dus ik hoef helemaal niks meer. Nee. En dat, dat is de clue dat je, dat je, dat je als je, als je die, die diertjes ziet, levend voordat ze geslacht worden, dan, yeah. uh, dan, uh, dan denk je er heel anders over. En dan... Uh, dus ja, maar dat verschilt ook nog per persoon. Want ik lust, ja. ik lust bijvoorbeeld geen vis en geen, ook niet zo'n een, een, een, een, een gebakken kippetje of zo. Als je, nee. nog, als je nog kunt zien wat het is, dan lust ik het niet. Maar ik ja. ben wel zo hypocriet dat ik een biefstukje lust ik wel. Ja. Dat is uh, dan weer, ja. Maar, ja, maar even twee dingen nog. Ja. Um, uh, volgens de chat, dat is zo fijn. En mensen luisteren mee en die geven ja. gewoon antwoorden waar je bij staat. Ja. Uh, uh, was het Margriet Hermans? Ja, klopt. Kijk, dat is uh, als je de, uh, voor mensen die de chat willen zoeken. Want zitten daar toch slimme figuren ja. in de chat? Nou ja, dat varieert, maar er zitten er wel een paar tussen. Ja. www.nachtzuster.net. Ja. Voor mensen die dat ik heb nu geen willen zoeken. Nee, maar er luisteren nog wat mensen mee. Nee. En um, uh, het andere wat ik wilde zeggen, ja, een vriend van mij. Johanan Wester, die heeft uh, een documentaire gemaakt een keer. Uh, heeft hij uh, een kalfje geadopteerd? Ja. Dus een kalfje gekocht? Ja. En uh, is hij een tijdje mee uh, in de wei gaan kamperen, samen met het kalfje, kennis ja. gemaakt? Ja. En uiteindelijk heeft hij hem naar uh, de slacht gebracht. Ah. Oh. Ja, dat gebeurt natuurlijk gewoon. Ja. En uh, dat wilde die een keer ervaren. En dat was, dat is heel bijzonder. Ik weet niet, misschien is die nog wel ergens te vinden, die uh, documentaire dat was een, een bijzonder uh, ja, een bijzondere film. Mm -hmm. Ja, ik ik, uh, ik heb vroeger natuurlijk uh, op de boerderij heb natuurlijk mijn vader, die slacht ook in de zoveel tijd de kip en stonden stonden daarbij en die hakte hem de kop af en die kip vallen nog een kwartiertje rond. En uh, kips rond de kop. En, uh, ja, en dan zagen we hoe die schoongemaakt werd. En er werd ook een vaker geslacht eens in het jaar, gewoon in de keuken. Mm -hmm, yeah. En die ging krijsend naar de keuken, want die wist dat hij eraan ging. En ja, als je daar dus stond, stond je dan als kind bovenop. Oh. En dat zie ik, dat vaker die zie ik nog zo vaak voor me. Mijn moeder stond tien straten verder, want dat ging toen nog met zijn knal door, door het voorhoofd en maar dat vaker zijn hele slimme wezens. En die voelden dat gewoon aan. En die werd uit zijn hok gehaald. En die lagen allemaal, hadden allemaal een apart hok. Die werden ontzettelijk goed verzorgd. En allemaal biologisch. En, en dat werd naar de keuken gesleurd. En het vaker krijgt, want die voelde dat gewoon aan. En dat zijn allemaal van die dingen die die ik nog voor me zie. En vandaar op dat onder andere dat ik vegetariër geworden ja, ben. Ja, daar word je hartstikke ik... vegetarisch van. Ja. ja. Maar, maar Marijke, ik heb een vraag. ja, daar belde je nou eigenlijk over. Ik heb een vraag. Ja. Uh, ik vraag me af... Uh, uh, en misschien dat de mensen hun ervaringen willen vertellen... Uh, uh, ik heb een geheim telefoonnummer. Oh. Om redenen. En hoe geheim is een geheim telefoonnummer? Ik werd gisteren gebeld tot Nipo... Uh, voor een enquête... En toen zei ik, uh, hoe komen jullie aan mijn telefoonnummer? Want ik heb een geheim nummer. Toen zeiden ze van... Uh, uh, dat selecteert de computer. Oh ja, ja. En toen zei ik, hoe kan dat dan? Want ik heb een geheim nummer. Jamlet selecteert de computer. Dus mm. ik heb KPN gebeld. En toen zei ik, hoe zit dat? En toen zei ze, dat kan helemaal niet. Want uh, overal, iedereen die je belt... Uh, dan krijg je een leeg schermpje. Toch is er ooit al een half jaar erachter gekomen... dat mijn geheime nummer al na twee dagen. En uh, uh, dan denk ik, het heb ik ook kapieën gebeld. En toen denk ik, hoe geheim is een geheim telefoonnummer? Ja. Kijk, door die mensen waar je constant doorgebeld wordt: van of je uh, naar een andere energiemaatschappij wil, of wat dan ook. Ja. Uh, daar word ik nooit meer doorgebeld. Vind ik een geheim nummer uit. Maar, die, die kost... maar Marike? Ja. Kijk, het nummer. Het nummer bestaat wel. Ja, dat weet ik. Dus het is, het, is niet, um, het is niet dat het geheim is dat het nummer bestaat... maar het is geheim dat het jouw nummer is. Ja, dat bedoel ik ook. Maar ik, ik, KPN, die zei, niemand komt er ooit achter, want wij geven het niet door. Nee, maar dat... ik bedoel, dan weten ze niet dat ze jou bellen. Maar ze, maar ze weten wel dat, ze een, dat het een bestaand telefoonnummer is. Dat is oh, niet geheim. Ja, bedoel je zo? Ja. Ja, maar dan, dan, dan, uh, dat zit in een computer. Maar hoe komt mijn nummer dan in die computer? En dan zeg jij, dat nummer zit in een computer... maar ze weten alleen niet dat het van mij is. Ja. Oh. Nou. Dan weet jij meer dan KPN. Ja, maar, nee, maar dat is toch gewoon dat is, uh, duidelijk. Want anders wordt dat nummer niet gedraaid. Nee, dat, dat vroeg ik me dus af, Daan Ik En KPN die zei dat het is zelfs bij ons niet bekend. Als het opgevraagd wordt, dan, dan weten wij het ook niet. En ik heb het uitgeprobeerd. Ik heb me voorgedaan als iemand anders. En ik heb vanuit een ander nummer. heb ik KPN gebeld. En toen uh, dat, dat nummer uh, 80 cent per minuut. En toen zei ik: Ik wil het nummer van Marieke hup, hup, hup, hup. Ja. En dat en dat adres uit dus de ze hebben wij niet. Nee, maar dat is dus geheim en dat mogen we niet geven, ja. Nee, precies. Dat mogen we niet geven. Maar ze hebben het wel. Mm, maar hoe komen mensen daarachter dan? Ja, niet. Want het is een geheim nummer. Maar nee, het is een beetje zo... Nou, er is een hele grappige sketch van Herman Vinkers. Ja. Die, die vertelt dan van... Vroeger bij ons in het dorp... Ja. Waren er uh, maar negen mensen met telefoon. Ja. Dus iedereen had een telefoonnummer van één cijfer. Ja. En dan zegt hij dus... nou. Uh, 1, dat was de uh, familie De Vries. Mm. Uh, de twee, dat was uh, de familie Jansen. Drie was de familie Van der Bos, Vier mm. was de familie Snijders. Mm. Vijf was een geheim telefoonnummer. Zes was uh, uh, de familie uh, Joosten. En, uh, weet je, en zo. Dus, dan, dus het nummer vijf is dan het geheime telefoonnummer. Maar het nummer vijf bestaat wel. Mm. En je weet ook dat iemand dat nummer heeft. Dus als je dan gewoon dat nummer vijf belt... Om te vragen, omdat het jou niet uitmaakt wie er opneemt. maar omdat je gewoon iets wil verkopen. of omdat je wil vragen uh, wat iemand vindt over iets. Mm. Dus dan weten ze niet dat ze. Kijk, een geheim telefoonnummer is. dat jij een telefoonnummer. Kijk, je hebt niet een geheim telefoonnummer. omdat je nooit gebeld wil worden, neem ik aan. Ik heb een geheim telefoonnummer omdat ik door uh, bepaalde personen nooit meer gebeld heb nee, worden. dus die mensen moeten gewoon niet weten dat dat jouw nummer is. Ja, maar, maar... maar als iemand gewoon puur willekeurig wat cijfertjes intoetst... en die krijgt jou aan je te tele telefoon... kan je niet zeggen van ja, maar mijn nummer is geheim. Ja, maar dan moet je wel, wel ontiegelijk vaak uh, telefoonnummers in je zitten toetsen. Ja, om toevallig bij jou uit te komen, ja om erachter te komen. Ja, maar het maakt ze niet uit dat ze bij jou uitkomen. Ze willen gewoon iemand bellen. En bellen dus gewoon willekeurige nummers. En dan krijgen ze jou. Dus, dus het is een domme vraag. Nee, het is helemaal geen domme vraag. Ik weet ook niet of het waar is. Ja, <laughs> maar ik denk... Ik, ik vind jou uh, aardig slim. Oh. Dus en wat jij nu zegt... Ja, aardig slim. Aardig en slim. Oh. Uh, dan, dan denk ik, ja, dat, dat, maar dan moet je toch wel gek zijn als je in een hele grote stad woont. En dan, dan moet je duizenden, duizenden, duizenden telefoons om, om ooit achter mijn nummer te komen te vallen of wat dan ook. Nee, maar dat heeft er niets mee te maken. Oh. Nee, dat is, nee maar dat is een heel andere manier van denken. Het is oh. gewoon, um, het is een beetje, uh, stel dat ik geheim wil houden dat ik op de Kerkstraat nummer 10 woon. Ja. En er belt iemand aan en die zegt, uh, hallo, ik ben stofzuigerverkoper, wilt u een stofzuiger van me kopen? Dan zeg ik, nou, hoe wist je dat ik hier was? Ik heb toch, het is toch geheim dat, ik, dat dit mijn adres is? Hm. Dan zegt die stofzuigerverkoper, nee, maar ik ben niet op zoek naar u, ik bel gewoon bij een ja, willekeurig ja, huis. Ik snap het, ik snap het, ik snap het. En zo is het ook met een geheim telefoonnummer. Als ik, uh, als ik bel naar uh, nummerinformatie of ik zoek in het telefoonboek, dan kan ik op jouw naam niet zien wat jouw telefoonnummer is. Nee. Maar als ik drie willekeurige telefoonnummers bel en ik krijg iemand aan de telefoon die een geheim nummer heeft. Ja. Nee, maar dat snap ik allemaal. Ja, dat snap ik allemaal. Maar, maar het rest wel beeld... de vraag, hoe kan het dat een onderzoeksbureau of ja. een stofzuigerverkoper aan jouw waar krijgt hij jouw telefoonnummer vandaan als je een geheim nummer hebt? Dat bedoel ik. En ze wisten zelfs het bijna het geboortejaar van mij. Want ze zei we zoeken oh. mensen. Ja. We zoeken mensen in die leeftijdsgroep, en die leeftijd en die leeftijd en u past in onze doelgroep. Uh, Zeiden ze dat? In die, oh. in die leeftijd. En dus en toen, toen was ik verbijsterd. toen zei ik van nou goed, jullie zijn het Nipo en dat klopt ook. En uh, dat wil ik best. Ik wil best mijn mening. Want het waren hele goede vragen oh. die ze stelden uh, waar ik ook heel graag mijn mening over wilde geven. Dus ik zei, ik vind het goed dat jullie me bellen, maar ik. Ik heb, of nou, ik denk dat dit echt absurd want u valt in de leeftijdsgroep en, uh, ja, en, en u nummer uh, ja, uh, via de computer, huh? dus dan denk ik, hoe veilig, hoe veilig, en toen dacht ik van, uh, ja, dus die hield me al een hele tijd bezig, en nou, nou kom, kom, komen jullie, dus ik denk, probeer het. Ja. En die, die, die, die, die, diegene was zo lief om te zeggen, dit is een goede vraag, dus laat je door. En heb je nooit, uh, kan het niet zijn Marike, dat je je telefoonnummer een keer ergens ingevuld hebt, al is het nooit, maar nooit. dat je ook niet dat je een prijs kon winnen? Nooit, bij de. nee, want daar oh. doe ik sowieso niet aan mee. Hmm. Nee, nooit, nooit, nooit. Sinds ik dat, uh, dat, dat geheime nummer heb, uh, ben ik daar zo onveilig veilig mee omgegaan. De enige die het hebben zijn, een, is mijn familie. En die, daar heb ik ook tegen verteld, niet in de computer zetten. Maar uh, zet het op een papiertje. En dat hebben ze allemaal gedaan. En uh, ja, dat, dat, dat, dat, en ik weet, ik ken mijn familie natuurlijk, dat ze zich daar ook aan houden. Dus die hebben dat niemand heeft in de computer gezet. Ja, nou, vreemd. Dus, ja. En, en uh, ik heb uh, daar proeven mee uitgehaald. Dat ik gewoon uh, uh, mijn broer bel of iemand anders. En, uh, en toen zei ze, ja, ik, ik, ik uh, reageerde ze een beetje zo van, ja, hallo. En uh, toen zei ik uh, met Marieke, toen zei ik, ja, dat, dat kan ik niet weten, want jouw nummer komt niet op het scherm. Hmm, ja. ja, Dus, dus dat je was hebt het allemaal wel geprobeerd? Volledig afgeschermd, ja, ja. Ik heb het ontzettend uitgeprobeerd. Maar ja, blijkbaar, als dus uh, een telefoonnummerbestand wordt verkocht, wat dus gewoon gebeurt, dan verkopen ze ook gewoon de geheime nummers. Ja, maar ik word door zijn callcenter nooit meer gedeeld. Ik vind het wel heel raar dat ze dan ook weten hoe oud je bent. Ja, in de leeftijdsgroep. Ja. Hmm. Nou, wie weet. Ik voel me een beetje, ja. me een beetje onveilig. En, uh, maar om, omdat ik nooit minder de call centers gebeld werd, dat waar ik trouwens heb, wat er op een gegeven moment op een hele grappige manier... Uh, want dan bel ik uh, iemand met de uh, adriaal van een begrafenisondernemer. Ik zeg, een leuke achternaam heb jij. <laughs> en, en dat soort, en ik had nog geen zin om daar serieus op in te gaan. Uh. Nee. Dus, en, maar daar word ik nooit meer door gebeld. Dus ik ben gisteren schrok ik, schrok ik echt. Toen, toen, toen heb ik dat ook... Ja, dan denk ik, hoe zit dat? Ja. ja. Nou, ik zeg, uh, zeg uh, 0800-1121... Um, sta je wel in het uh, belminietteren register Het wat? Ja. <laughs> nee, ik weet al wat je bedoelt. Ja. Ik vraag het gaat niet, ja, nee. Nee, want dan kun je ook nog, hè? Dan kun je even doorgeven dat je absoluut niet gebeld wil worden door. Uh, nee, maar ik word nooit meer gebeld. Nee, nou ja, dit, er was er nu eentje ja, het van het Nipo. Het eerst... Ja. Nee, ik, ik, ik vind. Ik vind, en, en dat is mijn mentaliteit, dat ik het absurd vind... dat je in je privacy lastiggevallen wordt door, door, uh, door zo'n callcenter... en dat ik dan moeite moet doen. Ja. Uh, uh, snap je wat ik bedoel? Ja. En uh, dat, dat heb ik mijn hele leven al. Dan moet ik moeite doen, dan moet ik kosten maken... Ja. en dan moet ik uh, uh, erachteraan, uh, in wat voor registers dan ook... en wat voor flauwkeur moet ik uithalen, niet gebeld worden. Ze hebben mij gewoon niet te bellen. Ik, ze hebben mij gewoon... Uh, in privé niet lastig vallen met die flauwekul met jaren gewoon begraven ondernemen... weet ik het allemaal. Dan denk ik, zou het op, laat mij met rust. Ik heb en er zijn nog mensen die dan nog netjes antwoord gaan geven. Ik wil gewoon in uh, privé niet lastig vallen worden door, door, door dat soort mensen. En dat ik dan, snap je, op kosten gejaagd wordt en moeite moet doen. Yeah. Uh, om uit al die, uh, ik ik kan niet tegen dat soort onrecht. En ik kan ook niet tegen dat. Dat ook als ik naar Radar zit te kijken of naar, naar Kassa of wat dan ook. Ja. Yeah. Uh, dan, dan, en dan zit ik me af en toe met kromme teen Dan denk ik, moet je toch eens kijken wat mensen... Uh, als er bijvoorbeeld uh, iets gebeurt met een bedrijf of wat dan ook... Dan moeten hun achteraan... Ja, yeah. uh, achter, yeah. uh, om, om en, en zich op kosten jagen om hun recht te halen. Ja. Yeah. En dat, dat vind ik... En dan zit ik en dan vind ik zo schandalig. En dan denk ik, mijn volgend leven neem ik een ander vak. Want dit vind ik zo... zo <laughs> Zo schandalig. En daar zit ik me dan zo kwaad over te maken. En dan, dan, dan moeten ze uh, heel veel brieven schrijven. Maar wat Marike je zegt, dan neem ik een ander vak? Ja, dan, dan ga ik... Uh, of een onhele dan hoog... ga je bij de consumentenbond werken. Juristen worden ja. en in, in de hoogste dingen in, in, in de regering zitten... Om, om hier een eind aan te maken. Want vind ik vind het zo onrechtvaardig. Dat mensen op kosten geraakt worden... Om, om daar, iets recht dat, te zetten, de, ja. Om, om, om, om achter gewoon eigen rechter. Ja. Nee, die instanties die jouw besoonde hebben... die moeten ja. zorgen dat, dat, dat de doel ja. op orde komt. Nou, ik, ga jij dat regelen, Marike? Dan ga ik proberen te achterhalen hoe geheim jouw geheime nummer is. Ja, want, ik, want als ik hierover begin, dan... Uh... Ja, als je op je stokpaardje zit... Nou. Nee, maar dan, en dan zeg ik nog even 0800 1121. Dat ja, dan nummer dan, dan, dan, mag je als Astrid. iemand je belt Astrid. voor onderzoek, geef je gewoon dat nummer. Astrid? Ja. Je hebt ooit een keertje. Uh -oh. oh, dat begint ze weer. <laughs> en, een heel mooi nummer gedraaid van Dolly Parton. Oh. En die zong een duet met iemand anders: Kenny Rogers waarschijnlijk. Ja. Dat zal maar je dat de komende week of ooit nog een keer wil draaien. Ik kreeg zo'n kippenvel. Ik vond het zo mooi. Ja, dat is mooi. Dat oh, is ook mooi. Ik, ik, jij draaide dat. Ik denk Astrid, een dikke vette kus. Zo mooi vond ik. oh Oh, dat was wel mooi. Nou, ik even kijken hoor. Want uh, dat, uh, dat komt een beetje uit de lucht van. Ik wilde eigenlijk iets met, iets met als thema geheim draaien. Nee, dat... Ik, ik, als je dat ooit een keer hebt, zo bedoel ik. Nee, maar ik, Marieke, ik leg je nu iets uit over radio. Ja? Jij bent nu over dit nummer begonnen. Ja? Er zijn gewoon al vier mensen die thuis nu dat nummer in hun hoofd hebben zitten. Die denken, ah, dat is leuk, dat zou ik graag weer eens een keer horen. Welk? Nou, waar jij over begint. Dali Paaten? Ja. Ja, dat is mooi. Ja. het is wel mooi. Nou, ik denk er nog even over na. Is goed. Oké, okay. dag Marike. Hey do, dankjewel hè. Doo doo. Do. Op verzoek van Marike Dolly Parton en Kenny Rogers en Islands in the Stream. Meneer Van der Veen. Ja, goeiemorgen. Ik wil even reageren op die vraag van die meneer met zijn schilderij. Ja. Die wil wat uh, gezelschap voor zijn zwaar hebben. <laughs> ja. Uh, kijk, wij zijn in Friesland altijd nog aardig bezig met, uh, met eieren zoeken. En dat wordt ons onmogelijk mogelijk gemaakt. Want uh, de kiewit en de gruto en al die vogels worden beschermd. Ja. Nou ja, ze vliegen naar Frankrijk in de winter. En daar worden ze naar beneden geschoten en daar liggen ze heerlijk op de botjes. Dus uh, dat ei dat jij niet meer mag zoeken, dat komt dus dat uit? Dat wat hier uitkomt, dat wordt in Frankrijk opgegeten. Of die, in het is precies die kiefiet. <lacht> <lacht> die wordt nou, nooit ouder de, dan een uh, paar dat maanden. De, en net ook de zwaluwen. De zwaluwen zijn ze ook beschermd. Ja, die worden daar dus in het zuiden van Europa ook allemaal naar beneden geschoten. Maar eten ze daar ook zwaluw? Ja. Oh. En uh, nou, bijvoorbeeld ook de kibit en de gruto. Die worden dus uh, daar, uh, daar legaal naar beneden geschoten, terwijl ze hier worden beschermd. Maar ben je dan boos dat ze hier worden beschermd of ben je boos dat ze daar worden gegeten? Uh, het is een beetje krom dat we in Europa wonen en dat je dan allemaal verschillende regels hebt. Maar Moet je het niet gewoon aan de te vertellen, zodat ze gewoon hier blijven? Ja, kun jij van alles? Ik kan niet. <laughs> ze moeten met een trein gaan of zo, of een vliegtuig. Ja. Nee, maar goed, uh, hij wil wat bezig hebben voor zijn schilderij. En het is net zoals met de kwartel. Je hebt een verschillende restaurant, daar uh, staat het menu-lijst kwartel. Ja. Die worden gekweekt, alleen in het bos zijn ze beschermd. Oké, okay, dus de kwartel kan op het schilderij? Ja, en de kiwi en de ruto. Maar ja, ja. de kivit en de grutto nou, en de kwarto. beschermde dieren die elders werden opgegeten. Nou, ja, dat, ja, zijn, dat zijn ze gewoon. Het wordt nog gezellig op dat schilderij. Ja, dat bedoel ik. ik weet, ja, kwartels, daar weet ik het van. Maar ik heb nog nooit kivit ergens op het menu zien staan. Nee, dat klopt. Maar dat is in het zuiden van Europa. We ja. zijn er mee bezig om dat eens aan te pakken. Maar ja, goed, het is dus een van die dingen wat een beetje krom is. Ja. Dat je hier dus alles uit de kast haalt om ze te beschermen. En dat is elders in Europa, één Europa. Ja, ja dat is raar. Ja, ja ik denk dat dat soort dingen, ja, het is inderdaad raar. Het is dubbel, het is scheef, maar er zijn belangrijkere dingen, denk ik dan. Ja, ja, nou goed. Uh, ja. Uh, hij, hij wou graag wat, wat verzelzelde voor Ja, de dat heb je keurig, uh, heb je dat ingeschat. Heb jij het wel eens gegeten, Kifit, grutto of zwaan? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat, dat, dat is... Uh, maar als je dan uh, een, bijvoorbeeld een kievitse ei gaat zoeken... Ja. Want ik begrijp, ik, ik, uh, ik begrijp het wedstrijdelement. Ik begrijp de vreugde als je de eerste bent die een kievitse ei vindt. Maar ik denk dan inderdaad ook altijd wel een beetje van... Ja, maar, ja, maar mama kievit. Die is straks nou, een ei kwijt. Maar van... Ik ga ervan uit dat het eerste broed dat wordt gelegd, ja. dat is meestal zo'n beetje februari, dat komt meestal niet uit met de grond, nog te koud. Oh. Maar ja, dat weet Mama ja, Kievit wat... natuurlijk niet. Is ze nee, ook zielig als ze de hele kieviet, de dus, tijd erop zit? Ja. ja, maar kijk, ik vind het wel jammer dat het dus uh, zo wordt getraineerd, uh, Ja, Vooral nu die Partij voor de Dieren heeft. Ja. Die zit er ook heel erg achteraan. Maar ja, als je dan ziet wat die mensen die dus... Ja, ik ben zelf geen eienzoeker, hoor. ik ben een hele goede zoeker. Alleen, uh, je hebt zoekers en je hebt vinders, hè? <lacht> dat klinkt een, een beetje alsof je ook met een veldfles met, uh, met uh, Jägermeister gaat lopen zoeken. Ja, <lacht> ja nou, precies. Maar, uh, ik zoek je bent wel een gezelligheidszoeker. Ja, zo zou ik kunnen zeggen. Ja. He? Maar uh, ja. nou, het is het is meer de, de keek in het land. En alleen wat dus die mensen die dus lid zijn van die uh, van de vogelwacht, die dus uh, na het seizoen wel doen aan nazorg. Ja. En dat wordt vaak uh, niet bij stilgestaan, dat ze dus wel in die nazorg ervoor zorgen dat dus de boeren gaan maaien, dat de nesten beschermd zijn met een uh, kenmerk. Oh. Oh ja, ik dat deed, als jij goed. zegt ik zorg na de zomer voor nazorg, dan zie ik zo voor me van die mensen die naar die kievit toe gaan. En hoe is ja, het nou? Nee, nee, nee. Hoe gaat nazorg, het nu met je? De nazorg houdt in, dus als dus een nest op een gegeven moment weten waar het nest is, en de tijd dat de boeren dus uh, de landen weer gaan bewerken, dan worden uh, daar dus uh, hekjes overheen gezet. Dat is uh, de boer met zijn maaiapparaat er niet overheen vliegt. Ja, dat scheelt alweer een paar nesten natuurlijk. Ja. ja, kijk, dat is dus uh, de andere kant van de modaille, Maar ja, daar wordt dus door mijn team niet uh, bestilgestaan. Die ziet alleen dat eitje wat gepakt wordt. Ja. En dan krijgt ze een waas erover en begint ze met dat partijtje... gelijk weer te roepen als een, uh, als een bol in de woestijn. <laughs> ja, maar dus, maar uh, wat is het... Even kijken, want uh, uh, jij vertelt het verhaal nu... en je vertelt het mooi, dus ik ben, sta helemaal aan jouw kant. Maar wat is het argument waarom het niet mag? Ja, waarom het niet mag. Ja. Jee. Ja, er moet een argument zijn waarom het niet mag. Anders gaan ze niet invoeren dat het niet meer mag. Uh, ja, we zijn ook een volkje een beetje van tradities, hè. Het is een heel oude traditie. Ja. Maar dat is geen ja, reden dat het, in, het niet meer mag. En die hou je dan een beetje in ere ook met de nazorg. Maar ja, goed. Uh, ja, dat is duidelijk. Dat is maar waarom spoorlogen? mag het niet? Omdat. Uh, de vogel wordt bedreigd en hij beschermd is. Ja. Al daarom zeg ik dus, de meneer waarop op zijn schilderij dus beschermde vogels. Ja, nee, maar het, is, het helemaal gelijk en dat is allemaal heel goed geregeld. Maar ik ben, ik ben nu benieuwd, want uh, iemand uh, komt vol goede, goede bedoelingen en zegt... ja, dat kan zo niet langer, want de kiefieten raken op. Dus we moeten stoppen met dat uh, traditionele eieren rapen. Dat zegt iemand. Nou, dus het mag niet meer. En dan zeg jij, ja, maar die eieren die wij rapen in februari, die komen sowieso nooit uit, want die liggen op de veel te koude grond. En Precies. bovendien de mensen die gaan rapen, die helpen ook de Kiwi te juist in stand te houden in het seizoen. Ja, en wat is dan wel. nog het argument om het te blijven verbieden? Ja, eh, zeg het maar. Ik denk dat ze misschien niks beter hebben doen om te bedenken. Ja, misschien zijn er te veel. Eh... Veel ambtenaren. Hmm. Nou, een raar verhaal. Ik, ik ga me er eens in verdiepen. Maar misschien wil iemand erover bellen naar 0800 ja. 1121 om het uh, nog net iets duidelijker te krijgen. Maar in ieder geval het schilderij van Martin... met de diersoorten die bedreigd zijn, maar toch gegeten worden. Daar staan dan nu op de zwanen, de kieviet, de gruffo... en de gutto en de kwartel. Precies. Dank je wel voor het uitbreiden van het schilderij. is ook wel zo gezellig voor die zwaan. Oké. Okay. Doei. Ja, en een fijne, een fijne programma verder. Dat gaat lukken ja. en geheel hetzelfde ja, doei. gewenst. Doei. Ja, doei. 0800-1121, Guido. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik weet het antwoord over die zwaan van de zwanenbroeders. Ah, vertel. Nou, ten eerste worden ze tegenwoordig niet meer gegeten, want een zwaan schijnt echt niet te vreten te zijn. <laughs> Maar dat is sowieso alweer raar, hè? Het wordt tegenwoordig niet meer gegeten, want het is niet tevreden. Jarenlang zijn ze gegeten, toen waren ze ook niet tevreden. Ja, maar maar nu het, was, het was traditie. Ja, ja, ja. Dus ik ben een gids geweest in het zwa... Zwaardenhoedershuis. Maar die moeten dus een clubhuis hebben in de bos. Dus, uh, en tot de jaren zestig zijn die van de vorige eeuw zijn die dingen gegeten. En een van de laatste die uh, zo'n ding heeft meegebracht een Zwaan uh, was uh, Prins Bernhard. Oh. Want die was ook lid van de club. Echt waar? Ja. Vreemd. Ja, niet vreemd. Dat is gewoon zo. Ja, dat ik vreemd. is altijd niemand van Koninkrijk lid van de Zwanenbroederschap Dat is een hm. lieve vrouw officieel. Oh. Maar dan hebben ze in Egypte hebben ze een clubhuis in het bos en dan komen mensen bij elkaar om zwaan nee, te eten. in het in bos oh. is, de lief, is de liefste lieve vrouwbroederschap. Ja. Die was bijna bijnaam de zwanenbroeders. Ja. Dat is een gezelschap dat zich bezig met liefdadigheid. Ja. En er zijn, op dit moment zijn er twaalf katholieken en twaalf protestanten lid van. Oh. En ook nog enkele leden van het koninklijk huis. Ah. En die hebben een keer per jaar hebben ze een uh, maaltijd. En uh, daar werd vroeger als hoofdgerecht zwaan uh, geserveerd. Ja. ja. Nou, ja, dat is uh, uh, uh, weer iets geleerd, maar nooit zwaan geproefd ook zelf. Nee. Nee. <laughs> nee. In de jaren zestig is daar voor het laatste keer echt de zwaan uh, geserveerd als uh, maaltijd. Ah, uh, oké. Okay. Nou, ik weet niet. Op een of andere manier vind ik het, uh, ben ik daar maar blij om. Ja. Ik vind zwaan eten, het voelt, ja, het voelt heel raar. Maar dat is inderdaad, dat, dat, die discussie krijg je dan met de vegetariërs. En dat is ook zo, het is een beetje hypocriet. Want wel een biefstukje eten, maar geen zwanenhals. Dat is raar natuurlijk eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Oké, okay, tot de volgende tot. keer. Oké. Ja. 0800 1121 kun je bellen. En uh, doe dat ook vooral als je nieuwe vragen hebt. Want, um, eens even kijken. Volgens mij hebben we alleen de vraag nog openstaan van Marike. Over haar geheime telefoonnummer. Hoe geheim is een geheim telefoonnummer? Want ze wordt dus wel gebeld. Door bijvoorbeeld het Nipo, die weet hoe oud ze is voor een onderzoek. Dus hoe kan dat? 0800 1121, als je dat weet. Peter. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb ook een beetje een technische vraag. Nou, fijn. Ja, ik hoorde net als je zegt, ik heb geen vraag meer, kan iemand even bellen? Dus ik denk, nou, ik bel maar eventjes. Ja, dat is heel vriendelijk. En, <laughs> en, trouwens over, over het uh, Herman Finkers, het was Nijhuis, zeg ik ook, die een geheim nummer had, hè? Goh, jij weet serieus echt <laughs> wel stelde, ook de namen. Dan moet je wel lachen, dat is zoals jij het vertelde. Maar het was wel, even, wel even leuk. Ja, die, die, uh, dat vond ik ook wel een, uh, een leuke grap van meneer Vinkers. Ja, dat was het zo. Het is, hij deed het niet naar aanleiding van de nummers. Hij nee, deed het het denk... was nog veel sterker inderdaad. Het was één is de familie de boer. Ja, daar twee komt, ik, is ik, het... ik, ik, weet, ik ken hem helemaal. Ik heb hem hier ook. Hè. En, ja, ik ja, hem zo. En, maar op een gegeven moment, uh, hij had eerst de, de namen genoemd: hè? De Vries. Die ja. had nummer 6. En uh, Jans had nummer 7. Nee, nee, hij had een geheim nummer. En, ja, uh, zo was uh, het. Die ja. had nummer 9 uh, of 10 of zo. Ja. ja. ja. Maar, knap uh, hè, wat hij doet. Ik vind het echt zo bijzonder wat hij doet. Ja, ja heel, heel sterk. Hele ja. droge humor. Het is ook mijn ja. favoriet, hoor. Ja. Abs Absoluut. Goed. Maar ik heb, ik heb ook even een technisch vraagje, ja. eigenlijk en nou. misschien, ja, misschien is dat meer een vraag voor een televisietechnicus, die misschien nog bij jullie in, de, in het pandje aanwezig is. Dan moeten we een televisietechnicus gaan zoeken. Ja, of, of hij komt net thuis en, en, en hij luistert naar je programma en je zegt, ik nou, kan, kan hij misschien nog een antwoord geven. Nou, ben nee, ik Ik heb ja. sinds die uh, flatscreens worden verkocht en die, die, die televisies ja. heb ik natuurlijk ook eentje genomen. Alleen in mijn werkkamer en in mijn slaapkamer heb ik nog steeds van die kleine televisies, want daar is niet, niet meer plaats voor. Nee. Dus daar kijk ik ook nog wel eens naar, een voerbeweggeleider. Maar dat blijkt nou, wat hebben ze nou gedaan? hebben ze de teksten, linksboven of rechtsboven of de ondertitelingen, ja. die hebben ze eigenlijk uh, verkleind. Want men denkt waarschijnlijk dat iedereen een, een flatstream heeft overal. Ja. En uh, met, met 127 centimeter diagonalen. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar ze hebben wel, hebben ze al die hoger al die die hebben ze verkleind. Ja. Zodat als je nog een, een, een, een draagbaar televisie hebt ergens staan, ja. dat ze heel wat kinderen of wat, kinder wat dan ook in hun slaapbremers ook nog hebben. Ja. Die kunnen al die teksten niet meer lezen. Dus uitslagen en standen en wie daar speelt, wie er voetbal, Dat kun je allemaal niet meer, niet meer zien. Het is allemaal hartstikke klein. Want ja, techniek. Men denkt natuurlijk van, nou, iedereen heeft toch een groot scherm. Dus we kunnen die, die letters wel even verkleinen. Dus vandaar ja. dat ik denk van, nou, dit is natuurlijk, dit kan niet. Ik word al een dagje ouder. Dus mijn ogen die laten we al een beetje in de steek. Dus die jonge kinderen, die zullen er misschien wat minder moeite mee hebben. Maar uh, ik denk van, jongens, uh, dat kan natuurlijk niet. Dus je vraag is eigenlijk, weten ze dat wel? Pff, ik denk, nou, dat zat toch wel weten. bij dat Nou ja, misschien realiseert niemand zich dat. Ja, ik, ja, het zou kunnen Ja, kijk, men gaat er natuurlijk vanuit van die grootscherm. Maar ik, ik, als je natuurlijk een, een groot beeld hebt, dan ga je natuurlijk ook niet, niet twee meter vanaf zitten. Dus dan zie je er automatisch ook al veel verder vanaf. Dus dan nou, ja. neem ik aan dat ook die, die, die lettergroot ook weer wat relatief groter zou moeten zijn. Dus vandaar dat ik denk, van, nou, is er nog een, een tv-technicus uh, wakker die, die daar even antwoord op kan geven? Ja, waarom doen ze dat? Maar wat, het zijn dus, uh, even, even voor mij, het gebeurt dus bijvoorbeeld bij sport. Ja, daar kijk ik nooit als ze als uitslagen van de sport uh, in beeld brengen. Tijdens de en dan zie je dus uh, linksboven, zie je dus de, degene die tegen elkaar speelt en de stand. En de, oh, en dat de, soort uh, vormgeving. Ja, en de, ja. En de, en de, en de, en de tijd, ho, hoe lang er nog speelt, hè De klok dat mee. En dat kan je allemaal niet meer lezen. En dat is dat nou, voor een voor, voor, voor, voor een, voor een klein beeld is dat uh, eigenlijk niet meer te lezen. <laughs> en ook de ondertitelingen, die worden steeds moeilijker. Hè? Dus uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik, heb, ik heb weer andere contactlijnen nodig. Maar is Even, het nee. echt allemaal kleiner geworden? Ja, of is het ja, gewoon ja, ja. dat je zo de, de gewenning aan die kleine beeld, uh, beeldschermpjes... Uh... Nee hoor, nee, het is echt uh, het is nagenoeg onleesbaar. <laughs> en kijk, die oude televisie, die hebben natuurlijk ook wat minder schermbeeld. Dus daar zal het natuurlijk ja. ook wel aan liggen. Maar ja, toch, toch is het... Uh, ja, het is... Het is uh, het is een stuk kleiner. Ik zeg al, nogmaals, als je natuurlijk zo'n groot scherm hebt, dan, dan wil je natuurlijk geen letters hebben van, van, van 10 centimeter hoog. Natuurlijk. Dat ja, goed. dat Daar heb de... ik een beetje. Ik moet de ondertiteling lezen door mijn hoofd van links naar rechts te bewegen. Oh, dan zit je er wel heel erg dichtbij. Ik zit een, een beetje me meisje. te dichtbij een groot scherm. <laughs> dat is absoluut waar. Maar ik heb, ik heb nog nooit gehad dat ik iets niet kon lezen. Maar dat zou ook heel raar zijn met mijn televisie. Maar nee. jij hebt ook dus nog een klein beeld, of een normaal beeld. Nee, ik heb zo'n flatschreen, maar ik heb echt een... Het, het was, was namelijk een aanbieding. Oh, ja, kijk aanbieding, ja, daar moet je ook niet op ingaan. Hè. Ja, maar ja, ik heb iemand thuis die dat doet. Nee, dat nee, ging maar. zo. Mijn vriendje zegt, ik ga even een nieuwe televisie halen. En ik kijk eigenlijk alleen maar televisie in de slaapkamer s'avonds. Oh. Ah. Dus die zegt, ik ga even een nieuwe televisie halen. En er was, was een aanbieding ergens, ik ben zo terug. En hij komt terug, Peter. Hij... Ik, ik maak wel eens de grap. Er moesten 14 mensen die televisie de trap op tillen. Want er staat nu een televisie ongeveer ter breedte van een tweepersoonsbed. Dus dat is echt, ja, dat is ergens een echt aanbieding. Maar ik heb dus geen problemen met de titeling. Ik kan nee, me dat je nog helemaal de, heel, heel goed, goed voorstellen. Ja, Aantiteling, aftitelingen en ja. ondertitelingen, ik kan alles lezen. Ja. Ja. Maar ik kan me voorstellen, inderdaad, als je nog zo'n echt, zo'n echt, echt een televisietje van, de, van de ja. vroeger hebt staan. En je ja. doet net alsof het een antiek ding is, hè? Maar je moest weten hoeveel mensen er nog. Nou, ik dacht, uh, ik, we hebben inderdaad ergens beneden nog zo'n zo zo beeldbuis staan. Ja. En die ging kapot. Dan denk ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon weer zo'n beeldbuis. Ik hoef niet zo'n hele dure, super deluxe, nee. die, nou, die, die beeldbuis uh, neer te zetten ergens in een nee. hoekje. Zijn maar nou die, goed, zijn, die maar. kun je gewoon niet eens meer kopen. Nee, nee ze, zijn, ze, ze worden voor een hapbekat uh, weggedaan, hè. Ze worden ze geloodst, dat is inderdaad zo. Maar ja, kijk, uh, ja, ik trouwens, wat jij nou net zegt van, uh, van, uh, uh, ik had een andere tv nodig. Mijn vriend, die gaat weg en die komt thuis met een groot beeld of zo. Ja. Ik trouwens toch heel knap, hoor, want... Uh, Vroeger kon je een televisie kopen en hij was of gepolitoerd of er zat Nederland 1 en 2. En ja. tegenwoordig zijn, zijn er zoveel variabelen dat, dat ja. het nog knap is... want mensen zomaar zeggen van... Hey, mijn tv moet ja, je zes ga weken studeren. En ja. Komen, ja. Ja. Een uurtje ja. later met een tv terug. Dat vind ik toch wel heel erg knap. Ja. Maar er uh, maar dus zo te doen. Maar goed, nogmaals, ja. Ja, er zijn voor mij nog, nog duizenden, honderdduizenden mensen die nog gewoon... Ik zeg al, ik, uh, in, mijn, in mijn woonkamer heb ik een normale fletskie... maar ja. in mijn slaapkamer, in mijn werkkamer niet. Dus daar ja, dus dat, dat niet, gebeurt nog dus, veel. Dus, dan is het ineens uh, even een beetje de. Ja. Dus ik Peter, weet we gaan Peter, Peter, Peter, we gaan eruit voor het nieuws. Sorry dat oh, ja, ik je onderbreek, maar anders heb ik geen tijd ja, meer om te zeggen. dankjewel voor je vraag oh, okay, en bedankt. tot de volgende keer. Oh, Oké, okay, bedankt. Doeg, dag. Dag Peter. 0800-1121 voor alles over ondertitelingen.